Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de N201 richting Zandvoort is de vertraging voor Zandvoort 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Alternative FM. ...was dit met het nummer... ...Openly Remember, Rubbing Make It Worse. Nou, ik was ook weer een halve tel te laat... ...want ik ging er even vanuit dat er nieuws was... ...maar ik had het beter kunnen weten, dat was het dus niet. ben je ook een halve tel te laat... ...om het nummer 1 te laten horen. Maar goed, twee tweede uur is begonnen dan... ...van deze alternative FM. Von V, draaien we al een hele lange tijd al. Het zit...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 Escape. My God, have I changed? But is it for the good? Or did I start off my journey? Komt uh, de single Solid Wall uit? Uh, maar dit was nog het uh, oude materiaal. Happier Butler's Wars van uh, Lisetta Viva. Daarvoor Max Horak. En uh, dat uh, komt op het uh, lijstje te staan. Of is van het lijstje afkomstig van Jip Richter? Uh, het, uh, ja, we hebben elke week. Nou, komt. Nee, nog niet. Uh, het heeft uh, alles te maken ook uh, met de pandemie waarin hij leeft. En daar is Jip ook het slachtoffer van geworden. Ja, en dan zijn we toch een beetje wat voorzichtig. Want uh, op het moment dat er uh, toch ergens een beetje een besmetting ergens uh, om de hoek heen komt kijken. Ja, dan uh, ligt uh, de komende weken de agenda uh, op zijn hol. Om het even plat Hollands te zeggen. Uh, met, uh, met alle live optredens... die er nog uh, op stapel staan. En dat willen we dus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 magical place, thunder rumbles as the trains pass by a peek inside through the door left a jar My spinning head is on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 Oh, oh, Ja. <laughs> daar, ja. Heb ik, daar heb ik uh, rinne Haakman nooit over gehoord. Dus, uh, nee, nee. <laughs> dus, <ja. laughs> goed. Uh, ik hoop dat hij uh, niet erg vindt. Nee, nou ja, goed, dat <laughs> maakt niet uit. Uh, uh, alles om ook uh, elkaar uh, natuurlijk uh, verder op uh, te stuwen in de vaart te volgen. Hè? Denk ik ook zo. Want uh, eerlijk gezegd, uh, uh, jullie vol, uh, uh, uh, vormen toch wel een beetje die toplaag uh, van uh, wat eruit horen uh, komt. Uh, hè? Ik bedoel, ja, mengen is trouwens ook...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 Um, Zoals Zek het beschrijft, um, want hij heeft de muziek geschreven. Mm. Um, het is uh, cinematisch, hè? Dus een ja. een, een ja. soort van een, een dramatische stil heeft het. Um, het is um, folky, het is uh, een beetje Americana, mensen horen ook wel country in. Zelfs uh, de jazz komt, uh, komt, er, uh, komt bij mij wel een beetje naar boven hoor, eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, Dat komt omdat Zek een enorme jazzliefhebber is. Ja. Dus, um, ja.